Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat bij de presidentsverkiezingen in Finland een tweede ronde nodig is. Die gaat dan tussen oud-premier Stoep en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Havisto. Voor alle kandidaten was de Russische dreiging het belangrijkste campagnethema. In Finland is de president onder meer de opperbevelhebber van het leger... en de vertegenwoordiger van het land bij de NAVO. De tweede ronde van de presidentsverkiezingen is over twee weken. Drie West-Afrikaanse landen willen per direct vertrekken uit het regionale samenwerkingsverband ECOWAS. De militaire regimes van Mali, Burkina Faso en Niger hebben dat in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. Volgens de drie landen is ECOWAS afgedreven van de idealen van de oprichters. De regimes zijn ook boos over de sancties die zijn opgelegd na de staatsgrepen in de drie landen. ECOWAS bestaat uit 15 landen en werd opgericht in 1975... om op economisch gebied beter samen te werken. Bij een droneaanval op een Amerikaanse basis in Jordanië... zijn drie doden gevallen. 25 mensen raakten gewond. President Biden zegt dat door Iran gesteunde militanten erachter zitten. Het zijn de eerste Amerikaanse doden door een aanval in de regio... sinds het begin van de oorlog in Gaza... In Duitsland hebben dit weekend opnieuw honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen extreem rechts en de politieke partij AFD. Onder meer in Hamburg, Osnabrück en Düsseldorf gingen mensen de straat op. Bij een aantal betogingen waren prominente politici aanwezig. De demonstraties in Duitsland begonnen twee weken geleden. Aanleiding is de onthulling dat politici van onder meer de AFD spraken over een plan om Duitsers met een migratieachtergrond het land uit te zetten.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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1578. Mijn naam is Benno en uw gasten voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. De Juning Osun van City of Dawn, Sherry Finzer en Karaswana. Dat zijn de drie die het gaan doen, die het hebben gedaan met, uh, om deze, al, dit album um, tot stand te brengen. Ja, zo moet ik het zeggen. Van Jeff Grenk, dat is het tweede nieuwe album en daarna komt nog een drietal. En niet de minste, James Asher uit Engeland en Sandeep Raval en Mike Booth met uh, Polychromatic Meditations. En ja, dan gaan we natuurlijk uh, de nieuwe albums van vorige week en die week daarvoor gaan we ook weer behandelen en uiteindelijk uh, gaan we dan terug in de tijd met Pam Ashberry The Presence of Wonder en we sluiten af met uh, Unspoken van John Ottot Eens even kijken hebben we hebben nog uh, nee, we hebben geen bijzonderheden dus we kunnen het uh, kort houden uh, je kan de uh, playlist en dit programma uh, de playlist teruglezen en het programma terugluisteren het zijn twee verschillende dingen op peaceful radio Info.